De Servische oud-generaal Mladic wordt vanmiddag opnieuw voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De eerste voorgisteren werd voortijdig beëindigd omdat Mladic geen antwoord gaf op de vragen van de rechter. Volgens een advocaat was hij daartoe niet in staat omdat hij ziek is. Servische OM wil de uitleveringsprocedure binnen zeven dagen afronden en Mladic dan overdragen aan het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Noord-Korea laat een Amerikaanse gevangene vrij. De man zat al een half jaar vast. Waar hij van verdacht werd is niet duidelijk. Volgens Zuid-Koreaanse media was de man gearresteerd omdat hij openlijk blijk had gegeven van zijn christelijk geloof. Dat is in het Stalinistische land verboden. De vrijlating komt nadat een Amerikaanse gezant over de kwestie had geklaagd.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 President Obama en president Sarkozy de situatie in Libië en het militair ingrijpen van de NAVO. Volgens Obama gaan de bombardementen in Libië door zolang Gaddafi op zijn plek zit. Het weer eerst bewolkt met wat baaien, later droger met af en toe zon. Het wordt zo'n 16 graden en staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen op de wadden windkracht 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Dat mijn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 And charge the-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 Something you can synthesize When It ain't something you can buy